10 uur en Montseré met het NMS-journaal. Het Griekse eiland Santorini is in ruim een jaar tijd 8 tot 14 centimeter omhoog gekomen. Tussen januari 2011 en april dit jaar is onder meer met gps vastgesteld... dat het oppervlak fors hoger boven de zeespiegel is komen te liggen. Oorzaak is een ophoping van magma onder het eiland. Het vloeibare vulkanische gesteente duwt het oppervlak omhoog... Britse wetenschappers zeggen dat er in ruim een jaar 10 tot 20 miljoen kubieke meter magma vanuit diepere aardlagen in de zogeheten magmakamer onder het eiland is gestroomd. En daar is normaal 10 tot 20 jaar voor nodig. Santorini is een vulkanisch eiland. De laatste uitbarsting was 3600 jaar geleden. De Franse president Hollande verhoogde belastingen fors om zo het begrotingstekort terug te dringen. In zijn eerste grote interview op de Franse televisie zei hij dat hij in de vechtstand staat om de economische problemen aan te pakken. Er ligt een pakket maatregelen dat in totaal 30 miljard euro moet opleveren. Van dat bedrag komt 10 miljard euro uit een verhoging van de belasting voor grotere bedrijven. Ook de nu al beruchte belastingmaatregel voor de allerrijkste komt er. Iedereen die meer dan 1 miljoen euro per jaar verdient in Frankrijk gaat fors meer betalen. De Open Monumentendagen hebben vandaag en gisteren 925.000 bezoekers getrokken. Iets minder dan vorig jaar. De afgelopen twee dagen waren een kleine 4000 monumenten en parken... in 330 gemeenten gratis toegankelijk voor het publiek. Het thema was dit jaar Groen van Toen. Veel buitenplaatsen, boerderijen, hofjes en parken deden mee. De toppers van de 26e editie waren landgoed de Keukenhof in Lisse... en wederopbouwcomplex complex de Lichtenberg in Weert met 3000 bezoekers... Het onlangs gerestaureerde kasteel De Haar in Haarzuilens... waar 5000 mensen naartoe gingen. En Park Sonspeek in Arnhem, waar 6000 bezoekers op afkwamen. Het weer vanavond helder. Het blijft nog lang aangenaam buiten. Morgen blijft het warm, maar kan er met name ochtends af en toe een bui vallen. De dagen daarna wisselvallig en beduidend frisser. Dit was het NOS Journaal. Waarom ik zo vaak naar Managementboek ga? Ze hebben het grootste aanbod boeken en e-books. Ze informeren me het beste. En als ik bestel, heb ik het morgen in huis. Managementboek.nl, de beste boekensite en meer. Vanavond een speciale KRO-brandpunt. Live, drie dagen voor de verkiezingen. Krijgen we na vijf kabinetten in tien jaar... nu wel een stabiele regering die de grote problemen aanpakt... of moeten we toe naar een nieuw politiek systeem? KRO-brandpunt, vanavond om kwart over tien op Nederland 2.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 Goedenavond, de belangrijkste sport van deze zondag, de 9e september. Samengevat in één uur. En we hebben er een wereldkampioen bij. Motocrosser Jeffrey Herlings veroverde de titel met overmacht. Het podium was van Nederland... Het hele circuit van Faenza was van Nederland. Want de fans waren met Jeffrey Herlings meegekomen. De man met nummer 84 om zijn MX2-wereldtitel te vieren. Morgen Herlings natuurlijk en een van zijn voorgangers gaan we mee bellen. John van den Berg. Er wordt zo'n tegen terrest op de US Open en niet zomaar een wedstrijd. De vrouwenfinale tussen Serena Williams en Victoria Azarenka. Marcella Mesker gaat het volgen voor ons. Marcella, op wie moeten we ons geld zetten vanavond? Nou, ik denk dat uh, Serena Williams uh, wel de grote favoriet is. Zij gaat op jacht naar haar vierde titel in New York. Uh, de voortekeningen voor haar zijn in ieder geval goed. Want uh, in negen van de tien onderlinge wedstrijden met Victoria Azarenka was zij de winnares. Dus straks om half elf Serena Williams tegen Victoria Azarenka. En dan praten we zo meteen ook nog even over de halve finale van de mannen. Die werd gisteren gestaakt en is vandaag afgemaakt. Technisch directeur Erik Breukink is weg bij de Rabo wielerploeg. Dat nieuws kwam vrijdag al door. In het circuit gaat nu de naam van Jeroen Blijlevers door als nieuwe ploegleider. Hij is nu nog vrouwencoach bij Rabo en is in principe geïnteresseerd in de overstap. Ik ken een Het is natuurlijk wel een keer een doel om een keer bij de mannen te gaan werken. Maar op dit moment is dat niet... Ja, speelt dan ook niet. Bart Volskamp komt zometeen langs om het wielerweekend te bespreken. Verder aandacht voor de KLM Open en de tegenvallers voor Oranje Bonschoos Louis van Gaal. Tot 11 uur in de Lijn. Ja, huilend stond motocrosser Jeffrey Herlings op het podium... na het behalen van de wereldtitel in de MX2-klasse. Hij won beide manches bij de Grand Prix in het Italiaanse Faenza. Herlings heeft al zoveel punten behaald... dat hij over twee weken in de slotrace niet meer is in te halen. De ontlading was dus groot bij hem naar de huldiging. Hij oh, okay, was geweldig. Ik had nooit verwacht dat ik zo goed zou rijden. Ik, uh, ik, ik denk dat ik gewoon het de best, de beste wat ik ooit heb laten zien op een harde baan... met al deze druk... Het is, gewoon, het is gewoon geweldig. Ik, weet niet, ik heb gewoon een andere woorden ervoor. Ik heb mijn best gedaan en uh, alles had gewoon mee. Twee keer kopstart, twee keer echt gedomineerd en mijn bijna een half minuut gewonnen. Dus geweldig weekend en dan uh, met de wereldtitel erbij. Meer kan je niet, uh, niet uh, overdromen. Ik dacht dat jij het rustig er aan zou doen in die tweede mars. Ja, ik, ik, ik had verwacht een goede start. Die had ik ook genomen. Maar ik had verwacht dat Tommy en Jeremy van wat dichterbij zullen blijven. Maar ik, ik, het ging meteen zo goed en ik kreeg meteen zo'n eind weg. Op dat moment dacht ik, ja, dan maar volle bakken voor blijven gaan. En halverwege de zag ik ga het maar rustiger En Dat had ik ook gedaan, maar dat had ik al meer dan 20 seconden voorsprong. Dus toen gewoon rustig mijn mines uitgereden. En de laatste ronde tot de laatste twee rondes kwamen gewoon de tranen in mijn ogen en de bril. Toen ik al die fans hoorde en mijn team zag klaarstaan, mijn familie zag, toen weer het me even te veel. Ook op het podium weer het nog even veel. maar dus ik ben blij dat het druk van mijn schouwers af is. Volgens mij is dat laatste rondje het langzaamste rondje dat je ooit gereden hebt, met al dat gezwaaid. Ja, met dat gezwaai, maar het was gewoon... En hij vloog om eigenlijk. En hij duurde misschien meer twee minuten, maar hij voelde als, als tien seconden. Zo snel was het om. Ik genoot gewoon van mijn eigen. Ik was gewoon aan het genieten op dat moment. En, uh, ja, toen ik over de finish kwam, dacht ik, dit is het nu. En waar ik heel mijn leven heb gedroomd. En het allemaal een enkele seconde. 17 jaar wereldkampioen. 17 jaar wereldkampioen. Uh, magisch, geweldig. Uh, nooit kunnen doen zonder mijn ouders. Die hebben altijd achter me gestaan. KTM is ook heel belangrijk geweest in mijn carrière de laatste vier jaar, maar uiteindelijk heb ik het toch 100% zelf moeten doen en uh, ik heb het gedaan. De sky is the limit. Volgend jaar, de MX1 ligt dan heel voor de hand? Ja, ik blijf volgend jaar één jaar MX2. Ik wil sowieso mijn titel verdedigen. En uh, na dat jaar zal het uh, of Amerika of MX1 worden 2014, maar volgend jaar of zeker een jaar MX2 proberen natuurlijk die titel uh, hier te verdedigen. Uh, morgen lekker naar huis. Heb je enig idee wat je daar te wachten staat? Op het moment, uh, moment nog niks. Ik heb uh, zoveel berichtjes en, uh, en uh, mensen die mij belden. Ik, ik kwam terug in mijn, uh, waar ik me eigenlijk had omkleed. En ik had al 80 of 90 sms'jes van, van alle soorten mensen en uh, ook dierbare vrienden. En, ja, het is gewoon geweldig en uh, hopelijk uh, word ik mijn uh, verwarmd hart uh, verwelkomd. Ja, dus Jeffy Herlings, dat zei die tegen Matthijs jij Zou die al een sms'je hebben gehad van... Nu nog premier Rutte. Goed, dat horen we vast later. Jeffrey Herlings. hij treedt dus in de voetsporen van de Hollandse klassiekers uit de, de motocross. Petro Trachter, Dave Strijbos en John van den Berg, die hebben we nu aan de telefoon. Goedenavond John. Goedenavond. Net terug uit Italië, begrijp ik? Ja, ja, ja. Meteen naar de met toe en uh, ja, nu in uh, Nederland. Maar je wilde erbij zijn? Ja, klopt. Hoe was klopt. het? Ja, goed, goed. Hij heeft op, uh, op een volwaardige manier uh, wereldkampioen geworden, zeg. Twee ik dacht mantjes, het wel, hè? Uh, Twee maandjes gewonnen met, met een grote voorsprong. En uh, ja, hij is in uh, absoluut een top voor hem. Gewoon, uh, gewoon en, echt goed. Een pla plaats, plaats dat is in, uh, in, in, in, in, een, in een kader, in de geschiedenis. Hoe bijzonder is zijn prestatie? Want uh, woensdag wordt hij pas 18 jaar, hè, Jeffrey Herrings. ja Ja, dat is echt een onze sport. En we zijn toch, denk ik, wel uh, misschien wel een miljoen cross wereldwijd... En op die leeftijd, dat presteren, dat, dat is gewoon. Uh, ja, dat is eigenlijk niet normaal. Dat is, dat is echt uitzonderlijk goed. Kijk, vroeger heb ik ook soortgelijk meegemaakt, maar ik, ik was altijd samen met een concurrent. En dan, ja, dan kun je gewoon in principe toch wel 20% meer, denk ik. Omdat je het iets samen doet. Maar hij doet het gewoon echt alleen. En dat is echt gewoon uniek. Dat, dat is echt ongelooflijk. Dus, uh, net zo goed als jij vroeger? Beter nog? Ik denk wel beter. Ja. Goed, het, het moet nog blijken uiteindelijk. Maar tot, tot nu toe is hij uh, voor hem zijn leeftijd sterker. Sterker ja. als ik was op die leeftijd. En uh, ik heb twee wereldtitels gehaald. Hij eentje, maar ik ben ervan overtuigd dat hij wel, uh, wel uh, mij voorbij gaat streven. Hoor. Nu, nog, nu nog je opvolger, maar uh, zometeen is hij voorbij. Ja, ja, ja. <laughs> zeg, um, je kent hem natuurlijk al wat langer. Uh, ja. al, al vroeg gedacht van, god, dit, dit, is, dit is een speciale. Ja, hij ja. Ja, was zes jaar geloof ik, dan die eerste keer voor mij trainen in Spanje. Zes jaar, hè? Ja, met zijn zesde jaar, ja. En um, ja, die jongen, daar is gewoon, daar is gewoon, uh, zijn leven is gewoon motocross. Hij heeft nergens anders interesse in. Alleen maar motocross winnen, records verbreken. En dat is vanaf zijn zesde jaar, ja, non-stop, vanuit school, op de motor, trainen. En dan trainen die gewoon... Ja, drie keer zoveel uh, in, in, in, in uren op de motor. als bijvoorbeeld iemand anders van dezelfde leeftijd. En dat doet hij nu nog. Hij, hij traint gewoon het hart van iedereen die rondrijdt daar. En hij is ook nog de jongste. Dus dat is echt, uh, ja, dat is echt gewoon uniek. Dat is, is ongelooflijk. Ik kom hem heel vaak tegen op de baan. omdat ik uh, zelf natuurlijk uh, ook coach-trainer ben. En dan zie ik hem ook vaak. Mm -hmm. ja, die jongen, dat is gewoon echt. dat is echt ongelooflijk hoe dat hij traint. Dus, op die leeftijd. En, uh, dus ja, als je het vol kan houden, nog uh, een jaartje of tien, dan, uh, dan komt er het helemaal goed. Ja, ja en, en, en wat gaat hij dan doen? Want hij heeft het over het MX1, misschien Amerika? Ja, voor hem is het best een moeilijk verhaal, omdat hij uh, kijk, volgend jaar dan uh, kan hij zijn titel verdedigen. En dan is hij verplicht om over te gaan. Je mag maar één jaar je titel verdedigen in die klasse. Okay. Maar voor hem is het eigenlijk een beetje scheef, want 23 is uh, het, uh, het, uh, het leeftijdslimiet. Dus hij is dadelijk, uh, uh, 18 jaar en is hij eigenlijk verplicht om naar de, naar de hoofdklasse te gaan. Je mag pas goed, bij MX1 rijden als je 23 bent? Nee, nee, nee. Niet MX2 is uh, 23. En MX1 is, uh, zit geen uh, leeftijdsgrens. Oh, dus, zo bedoel je, ja, ja, ja. Maar hij moet al eigenlijk te vroeg over. Omdat de regel is dat je één jaar je tutor mag verdedigen in de lichte klasse. Ja. Dus, uh, maar ik ben ervan overtuigd dat hij al, uh, hij zou in principe nu al over kunnen, en volgens jou voor de toe kunnen schrijven in uh, NX1. Ja. Maar goed, dat zit niet in zijn planning. En uh, Amerika staat ook nog uh, in het geschiet. Dus ja, ik hoop dat hij wel in Europa blijft nog een paar jaar. Maar dan moet, dan moet hij de dispensatie krijgen of iets dergelijks. Ja, en dan geven ze niet. Met die, die regels die ze hebben, die. Uh, die uh, dus dan is ja, het jammer dat je die de plicht over moet. Want dan. Uh, het kan zijn dat hij dan uh, naar Amerika gaat een jaar en dan het jaar daarna bijvoorbeeld MX1. Maar hij zou ook meteen al MX1 kunnen rijden uh, vanaf uh, eind volgend jaar. Dus ja, het zit even een beetje... Omdat omdat hij verplicht is over te gaan, is het eigenlijk toch wel uh, een uh, lastig verhaal. Nou, want eigenlijk de bedoeling is om tot de 19 of 20 e in de lichte plassen te blijven. Dat ja. vindt die regel er is? Ja, dan moet hij over. Maar goed, dat komt wel goed met hem. Hij is, uh, hij is topfit en uh, hij kan volgend jaar in principe ook voor de wereldtitel NX1 strijden als hij over zou gaan. Ja. Hij wil toch graag uh, in de MX2 blijven nog een paar jaar. Dus uh, ja, hij is ook natuurlijk verschrikkelijk jong. Dichter een mooie toekomst. Uh, uh, eind deze maand heb je de Motocross of Nations. Ja. Kampioenschap voor landenteams zeg maar, in, uh, in Londen, ja. België. Uh, ja, wat kunnen we daarvan verwachten? De titel? Ja, heel veel, want er is hij nu echt, echt al mee bezig. Want vandaag, hij had ook kunnen op een derde, vierde plek kunnen rijden. Of, of zelfs het de, de tiende, denk ik. Had hij ook wereldkampioen geworden. Maar hij is nu echt al bezig om daar te, zeg maar, te laten zien... dat hij gewoon de allersnelste uh, zandrijder is ter wereld. Dan komen de drie beste Amerikanen. En uh, ja, daar is hij nu al volop mee bezig. Dus hij, hij wil eigenlijk alle records verbreken En hij is gewoon non-stop bezig om het maximaal eruit te halen. Ja, en dan moet hij op een zwaardere motor van start gaan. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij daar gewoon laat zien dat hij de allerbeste is. Mooi. We gaan ja. het uh, meemaken. Eerst nog volgend jaar gewoon in die MX2-klassen zijn titelverdediger. Ja. John okay. van der Berg, dank je wel. Oké, okay, geen dank. Dag. We gaan verder met voetbal. Oranje, Bonskos Louis verhaal uh, ging met een goed gevoel het weekend in. Naar de overwinning op Turkije natuurlijk. Uh, 2-0 werd het. En het is maar de vraag wat er nog van over is. He, van dat goede gevoel. Want twee spelers moesten gebaseerd afhaken. Gisteren Leroy Ver speelde sterk. En vandaag Tim Krul. Ze zijn vervangen door Adam Maher en Jeroen Zoet. Bas Tichler, ben je daar? Ja, Jeroen. Ja, hartstikke over. goed. <laughs> ik hoorde even niks. Ik hoor je heel slecht, wou ik nog als flauw grapje maken, maar dat heeft andere oorzaken. <laughs> ja. geloof ik. Goed, uh, laten we het daar niet over hebben. Uh, Jeroen Zoet, ik moest wel even, uh, even krippen met de ogen, want zie ik dat goed. Ja, ja nou ja, ik eerlijk gezegd ook wel een beetje. Um, dat is natuurlijk tijden, de keeper van Jong Oranje, dus in, uh, in, in dat perspectief is het niet heel gek. Tegelijkertijd uh, had ik dan eerder bijvoorbeeld Erwin Mulder van Feyenoord verwacht. Die er al een keer dichtbij gezeten heeft en dan een keer zeg maar, op die stage mocht komen. Toen ja. Van Marwijk nog voor het EK wat extra keepers had opgeroepen. Toen was ook Sillissen daarbij. Maar ja, die speelt natuurlijk bij Ajax al heel lang niet. Dus die is echt een beetje uit beeld geraakt, vrees ik. Maar ja, nu dan zoet. En Vermeer okay. bijvoorbeeld, dat is nooit een optie? Nee, dat snap ik wel. Maar dat, uh, kijk, in dit geval, Vermeer is natuurlijk niet meer de jongste. En als je nou zegt, dit, je hebt het hier over je derde, vierde keeper... Ja. Dan zou ik ook iemand oproepen die jong is... Waar, waar je in de toekomst dan misschien nog wat aan hebt. Want anders had je ook Veldhuis of zo kunnen oproepen. Ja, ja dat heeft allemaal niet zo heel veel zin. Nee, maar um, het, het is speciaal voor hem natuurlijk. Ook, ook voor RKC, denk ik. Is er wel eens een speler voor Oranje opgeroepen van RKC, weet je dat? Nou, Ja, nee, durf ik niet met zekerheid nee. te zeggen. Ik kan me het zo 1, 2, 3 niet herinneren. Ja, wel van andere landen uiteraard, maar niet... Uh... Nee, maar niet Nederlands uh, Nederlandse helft. Tenminste, niet dat jij weet. Um, Maarten Stekenburg, die zien we dan waarschijnlijk wel in de goal staan. Hè? Dinsdag tegen de Hongaren. Ja, dat mag ik aannemen. Dat is, als, als je het niet voor zou opstellen... Ja. Nee, maar ja, dan had je denk ik, tegen Maarten Stekenburg moeten zeggen... je moet je nu je koffer inpakken en dat was het dan. Ja. Nee, nee, nee dat, okay. dat zou echt heel erg idioot zijn. Duidelijk. Eh, maar Her, gaat hij spelen? Of is het logisch dat we gaan dan teruggrijpen... op die opstelling, eh, de, de basisopstelling tegen de Turken? Ja, dat is een goede vraag. Ik, eh? Dat vind ik eigenlijk logischer. Omdat het merkwaardig zou staan als je iemand die je er op het laatste moment bij haalt, ineens dan maar in de basis zou zetten. Um, tegelijkertijd was hij niet helemaal tevreden over Klaasje... die naar zijn smaak ja. toch wat te veel breed en terug en wat te weinig naar voren speelde. Um, maar goed, ik denk dat hij die laat staan. Ik denk dat als ver niets geblesseerd zou zijn geraakt. Dat hij uh, ver in de basis had gezet. Met zeg maar dan strootman in de punt naar achter en ver en snijder ervoor was hij het grootste deel van de tweede helft speelde. Maar goed, die keuze is er niet meer. Ik denk dat hij nu maar Klaasje laat staan... in de hoop dat Klaasje dan, nou ja... Misschien een beetje, een beetje, een beetje over de, de, de plakakkoord heen ja. is. En, en, en wat meer zichzelf uh, is. Zeg, uh, vergeblesseerd. Inmiddels weten we dat hij is geopereerd... en twee tot zes weken is uitgeschakeld geopereerd naar zijn meniscus. Ja, dat is natuurlijk voor Twint ook een bittere tegenvaller. Ja, dat is uh, een gelooflijke aandelating. Want die hebben natuurlijk al wat blessureproblemen... nou ja, achter de rug of ze zitten er middenin. Uh, met Chatli, met Bieland. En nu Fer, dat zijn ook allemaal belangrijke spelers voor Twente. Ja. Dus hoe blij en trots ze daar eigenlijk waren dat Leroy Fer eh, bij Oranje zat... zo bedroefd zullen ze daar nu over zijn. ja? ja. Uh, Oranje, dinsdag tegen Hongaren. Hoe ziet het programma eruit? Morgen weg of zijn ze vertrokken? Nee, nee, nee. Uh, morgen rond de 12 uur uh, opstijgen. Dan uh, naar Budapest, s'avonds een training in dat. Ja, dat heet tegenwoordig het Puskas stadion Dat kennen wij beter eigenlijk... Is als dat het Nep -stadion. stadion Ja. Dat, en dat kennen wij overleding. eigenlijk wel weer beter als het Robbie de Wit-stadion. <laughs> ja. want dat ja. gaan we altijd in de jaren tachtig onthouden... dat hij daar toen sensationele zegen voor oranje verzorgde. Want in Hongarije winnen, dat lukte ons in die tijd eigenlijk niet zo makkelijk. Uh, dus dat stadion, dat is wel mooi. In de, de romantische zin van het woord overigens. Want het stadion, dat is echt zo'n oude betonnen bak... Met een Sintelbaan die gebouwd is in de jaren net na de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is aan zich niet mooi. Maar het is om met een romantische blik is het een prachtig ding. Uh, en daar dus spelen tegen een uh, ploeg Hongarije. Die natuurlijk een jaar of anderhalf geleden met Van Marwijk nog aan het roer. Makkelijk in Hongarije met 4-0 werd opgerold. Ja. Toen Aflaai heel goed speelde. Uh, Van de Vaart de eerste goal maakte. Dat, dat was een prachtige wedstrijd. En ik, ik, ja, zo makkelijk zal het nu toch niet worden denk ik. We gaan het zien. Bas, dankjewel. En dan uh, is het tijd voor tennis. Marcella Mesker, ja, door alle regen heen... is die vrouwenfinale op de US Open uh, nog altijd niet gespeeld. Als het goed is, begint die dan eindelijk zometeen. Half elf. dan komen de dames het koord uh, het op. Uh, dat prachtige stadion. Uh, en het kan zomaar eens een hele leuke wedstrijd worden... met Victoria Azarenk en Serena Williams op de baan. Maar eerst uh, moest er nog even een halve finale bij de mannen worden gespeeld uh, eerder vandaag. Novo Djokovic en David Ferrer werden gisteren van de baan geblazen. Uh, dat bij een stand van 5-2 voor Ferrer. Die had het momentum wellicht. Ik ga het vragen aan Marcella Mesker. Want uh, dat, dat was toch zo? Als je 5-2 voor staat, dan baal je dat je van de baan moet, denk ik. Ja, zeker, zeker. Gisteren uh, was het een totaal ander uh, beeld van een wedstrijd. Uh, we hadden daar een beetje starre Novak Djokovic. Die baalde dat hij moest spelen in uh, dusdanig moeilijke omstandigheden dat uh, ja, stoeltjes over de baan vlogen. En uh, ja, dat was bijna niet te doen. Uh, maar gek genoeg was uh, Ferrer daar dus mentaal beter tegen opgewassen. Die speelde als een uh, trein, sloeg door de wind heen en kwam 5-2 voor. Toen uh, kwam de referee de baan op en die haalde de mannen uh, van de baan. Want er uh, was een tornado waarschuwing. En dus moest het hele Arter Ashe stadion... en alle mensen en de media en de pers geëvacueerd worden. Ja. Dat moest allemaal weg. En en uh, dus gingen ze vanochtend om 11 uur verder. Gekke tijd natuurlijk voor een halve finale. En uh, nou ja, het was een hele andere Novak Djokovic. Uh, Ferrer maakte die ene game, won de eerste set 6-2. Maar daarna was het uh, over en uit en was het een en al Djokovic uh, die uh, over Ferrer heen walste. Dus uh, in vier sets uiteindelijk ja. de overwinning voor hoe, de server. Hoe kan dat dan toch? Is dat dan toch uh, ja, je, een nachtje slapen, uh, je, je stapt alles de baan op? Je hebt het vast zelf ja, ook wel eens meegemaakt. Ja, mentaal uh, zat uh, Djokovic er veel beter in. En laten we ook niet vergeten dat de ene speler... Uh, die, die gaat wat makkelijker met, met wind om dan de andere. En gisteren was het echt exceptioneel weer. Je kon bijna die bal niet over het net krijgen. Vond je het ook eigenlijk gek dat er werd begonnen überhaupt die partij? Nou, Djokovic vond dat wel. Die ja. zei, dit waren omstandigheden die hadden we niet in mogen spelen. Werdig zei dat ook. Die was van die anderhalve finale, de verliezer tegen Murray. Nou ja, natuurlijk zeg je dat. Maar ja, sommige spelers die, die hebben uh, niet zo'n compacte techniek. En uh, die hebben het dus moeilijker in de wind dan uh, een speler als bijvoorbeeld een Murray of een Ferrer. Die hebben hele korte achterzwaai, korte techniek, compacte techniek. En die gaan wat makkelijker met de wind om en zijn ook nog eens super beweeglijk. En dat heb je nodig, omdat je natuurlijk op je reflexen en op je... Ja, je voetenwerk aangewezen bent als het zo ontzettend hard waait. Goed, dan is nu dus de finale bekend. Djokovic-Murray op de maandag. Wat kun je daarvan verwachten? Want ja mijn idee is dat Murray wel steeds dichter bij de eerste Grand Slam-titel komt. Hè? Ja, ja, hij kruipt dichterbij. En je kan toch ook constateren dat Ivan Lendl dit jaar toch wel een hele goede job met Murray heeft gedaan. Want... Murray, de laatste paar maanden staat hij nu in zijn tweede Grand Slam finale. Daartussendoor ook nog eventjes Olympisch goud. Dus hij zit er echt tegenaan te hikken. Begon een beetje stroef hè, in New York. Begon een beetje stroef, een beetje ups en downs. Logisch als je zo'n zware periode achter de rug hebt. Maar ja, hij lijkt er klaar voor. Aan de andere kant is Djokovic misschien... Op zijn best nog net een tandje beter dan uh, Murray. Dus ik verwacht een hele spannende wedstrijd. Weet je nog, Australian Open dit jaar, toen was het geloof ik 7-5 in de vijfde set. Dat was toen uh, uh, de halve finale. En uh, ja, uh, Murray redden het net niet, stond 4-2 voor in die vijfde set. Dus um, hij blijft er heel dichtbij. Ze hebben trouwens 14 keer tegen elkaar gespeeld... 8-6 is het voordeel voor Djokovic, dus dat is ook geen ruime marge. Nee. Dus alle voortekeningen wijzen erop dat het gewoon een hele close uh, strijd gaat worden. Nou, Dat morgen. Eerst nu, nu zometeen die vrouwenfinale. Williams tegen Azarenka. Jij zei zojuist aan het begin van uh, deze uitzending... ja, de kaarten staan toch wel op uh, Williams? Ja, eigenlijk voorafgaand aan het uh, toernooi al... Um, Mooie finale dat wel, want Azarenka is natuurlijk de nummer één. En ja. staat ook erg, erg sterk te spelen. Als je er zag in de kwartfinale tegen de titelverdediger Sam Stozer, won ze 7-6 derde set. Sharapova, ook goed in voor, won ze 6-4 in de derde set. Dus ze heeft ervoor moeten knokken. Ze heeft mentaal sterk gespeeld. Ze is fit, ze speelt goed. Um, ze is er ook klaar voor. Maar waren het niet dat Serena Williams voor haar toch altijd een hele lastige opponente is? Tien keer hebben ze gespeeld, waarvan uh, Williams negen keer won. En de meeste keren gewoon ook heel dik. Uh, op uh, het Olympisch Tennis toernooi was het nog eventjes 6-1, 6-2 voor Williams. Dat kan dus ook zomaar gebeuren in zo'n finale. Dat, nee. kan zomaar, dat kan zomaar gebeuren, alhoewel Azarenka natuurlijk toch veel vertrouwen zal, zal putten uit die twee grote overwinningen tegen Stoser en Sharapova. Ik kan me haast niet voorstellen dat het uh, zo'n hele snelle pot gaat worden. Maar aan de andere kant, Williams heeft nog geen set verloren in zes partijen, slechts 19 games. Al met al is zij uh, supersterk uh, bezig. Wat en, moet uh, Azarenka dan doen om, om, om dat Rippen te doorbreken, om Serena Williams dan echt tot de knieën te krijgen? Nou, ik denk dat ze uh, haar beste services moet slaan uh, uit de carrière. Want je weet tegen Williams dat je die service bijna niet kan breken. Op Wimbledon, toen ze in twee sets uh, van de verloor sloeg Williams, 24 aces. Nou, daar kon Azarenka echt geen goede service tegenoverstellen. Um, en ja, de returns van, uh, van Williams zijn ook goed. Dus Azarenka komt onder druk in eigen service. Dus als zij goed kan serveren, af en toe wat aces slaan, weinig dubbele fouten... ja, daar zal het van afhangen. Oké, okay, de dames komen... <coughs> Over een minuut of vijf de baan op. En tien minuten later begint dan de finale. En die kunt u volgen hier op Radio 1. En dan hoort u zo meteen weer Marcelle Mesker. Marcelle, bedankt. Jo. place to be What a good place to be so Don't believe my it. Just speak it different When we're trying to snap Something Zappen hour met de House Martens Alberto Contador, hij is de winnaar geworden van de Ronde van Spanje. De titel die hij zo graag wilde in de slotrit, naar we dit gewonnen door de Duitser John Dekenkop van de, de Nederlandse Argos-Shimano-formatie. Kwam zijn positie, die positie dus van Contador, niet meer in gevaar? We praten over de Vuelta onder andere met de uh, oud-trainer Bart Voskamp hier in de studio. Bart, welkom. Um, ja, Contador, Rodriguez, die strijd. Valverde, die een beetje erbij hing nog. Heb je ervan genoten? Ja, ik heb er zeker van genoten. Ik zat hier, uh, volgens mij was vorige zaterdag in een studio en ging het inderdaad ook over uh, Rodriguez of Contador. Toen heb ik er wel gelijk aangegeven, niet om hem gelijk te halen. Maar ik zeg, Contador is natuurlijk Wat nog best. groeiende. Die, uh, die heeft natuurlijk een jaar aan de kant gestaan. Die is super gemotiveerd. En Rodriguez heeft er natuurlijk een lang jaar op zitten. Maar goed, laten we eerlijk wezen. Hij heeft natuurlijk op een moment toegeslagen dat niemand het verwacht. Had, dat had je toch ook niet verwacht? Nee, in die nee, etab, nee, nee. nee op, op, op, je denkt eigenlijk... de de koers is verlopen, maar dat is toch de kracht van Contador... en een renner die nog fris is in zijn hoofd en echt heel graag wil. Gewoon aanvallen, aanvallen en ook aanvallen waar je het niet verwacht. En dat was zijn, zijn winst. Maar je dacht allemaal, hij gaat een keer breken, die is, Hij gaat een keer breken. En hij hield het maar vol. Ja, heel het maar vol. Hey, hij toen gewoon... toen dachten toch al veel volgers van, nou, boe, hij kan het dus toch. Ja, het, hij was het, misschien wel. het was een ronde natuurlijk op het lijf geschreven voor Rodriguez natuurlijk weinig tijdritten, extreme stijlen ja. berg op aankomsten. Nou, deze jongen kan dat als geen ander beter als Contador nog. En Contador heeft eigenlijk aangevallen op een relatief mindere klim en uh, onverwachts. En als hij eenmaal weg is, Contador, en de, aankomst, de, de laatste aankomst was niet erg stel. Ja, liep hij eigenlijk alleen maar uit. Het was ook een meester zet, had nog wat ploegmaten mee vervoor. Had nog een, een oud vriendje van vroeger van Astana, Tira Longo, die hem nog een klein stukje mee opgang hielp. Dus een meester zet. Nog even over die Rodriguez. Want um, ik hoor mensen die zeggen... ja, hoe, hoe kan dat? Want die Rodriguez... dat hij het nu zo goed doet. Vorig jaar hebben we natuurlijk al gezien. Maar 33 en dan opeens... zo echt meedoen om die titel in de Vuelta... Nou, ja, Daar worden wel de... vraagtekens bij gezet. Ja, het is wielrennen. Dus dan worden ja, graag... nee, ik kan graag... er niet flauw over doen. Maar, nee. maar, maar snap je? Tuurlijk snap ik dat. Of is dat echt een, is dat een slow starter geweest? Is dat iemand die zijn uh. tijd nodig heeft gehad om inhoud te creëren? Dat kan altijd natuurlijk. Hè. Je hebt natuurlijk renners die hebben tijd nodig. geloven in eigen kunnen. En, uh, en deze jongens, natuurlijk in de Giro, heeft hij ook natuurlijk nog maar uh, nipt verloren. Ja. Maar ja, hij heeft gewoon laten zien dat dit is ook zijn terrein is. Die steile aankomsten, dat, dat ligt hem gewoon. Uh, Waalsepel heeft hij ook al goed gereden. Dus het is niet helemaal uit de Tuurlijk. lucht komen oké. Okay. Um, goed, komt het door? Dan dus de terechte winnaar. Hè, en aangevallen en winnaar, dat vinden we mooi natuurlijk. Uh, Zometeen op het WK zien we hem dan ook terug is toch weer anders, hoor. Dan heb je toch te maken met een eendagskoers. We hebben er nog een paar weken tussen zitten. En uh, hij zit natuurlijk wel in de flow van de overwinning. Ja. Hij zal graag goed willen rijden. We moeten niet vergeten, het WK is in Nederland. We hebben natuurlijk een heel mooi weekend met warm weer, maar we weten niet wat het over twee weken doet. Ik heb zelf in 98 reden, stromende regen en in de kou. Ja, en dan werd bijvoorbeeld Van Petergem, die werd tweede. En dat was toch meer een klassieke renner. En die werd ja. daar ook tweede. Dus we kunnen daar van alles verwachten. Dus goed de weersberichten in de gaten, houden zou ik zeggen. En dat een keren, ja, dat is niet helemaal des toch? Nee, maar die is... Uh, kijk, het is wel een de aanvangsfase we rijden naar een parcours die lastig is, dat zal misschien een beetje vringen zijn, maar uiteindelijk is dat echt wel een ronde waar de betere van voren komen te zitten. Oké, okay. uh, dat later nu nog even naar de Nederlanders in deze voorbeeld. Robert Geesink eigenlijk al zesde, Lauders Dam achtste. Zij hebben gewoon naar behoor gepresteerd, denk ik toch? Uh, natuurlijk, ik denk niet dat we verwachten dat, uh, dat, dat een Nederlander hier de velder gaat winnen. Dus twee man op zo'n korte positie, laten we eerlijk wezen. Laten we er gewoon heel uh, positief over zijn, is gewoon hartstikke goed. Graag willen we een etappe winnen, ja. dat valt me wel tegen. Want er zijn maar twintig Nederlanders, ik denk, kan er niet eentje een rit winnen. Maar we hebben natuurlijk vijf, uh, vijf sprints gehad met uh, Degenkop. We hebben geen sprinter meegenomen. Uh, we hebben, uh, ik geloof, vier, vijf steile berg op aankomst. En nou ja, dan hoop je misschien dat uh, Geesink of Ten uh, Dam dat kan. Maar daar komen ze toch net tekort voor. Ja, en Geesink heeft natuurlijk uh, ja, die beenbreuk. Ja, daar ben je niet zomaar van uh, hersteld. Ja, wel van hersteld, maar dat blijf je toch nog even achtervolgen, denk ik, of niet? Poeh, ja, dat is, het zou, uh, ik denk wel dat je daar wel wat langer last van hebt. En uh, nou, laten we dat ook mooi goed bekijken. Dan ah, heeft ja. een goeie, gaat hij nu goed de winter in en dan uh, kunnen we daar volgend jaar weer op bouwen. Maar ze op die wordt achtste. Ja, wat, wat, wat, wat heeft Rabo eraan? Uh, uh, uh, had hij niet meer moeten gaan voor een overwinning, een ritoverwinning? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Ik heb, ik heb wel wat kritiek op Lauwens gehad. Uh, in de goede zin van het woord dat hij eigenlijk moet gaan voor een ritzegen. Niet elke dag aanklampen. Met elke dag aanklampen levert hem natuurlijk wel een heel mooi resultaat op. En je kunt hem dit niet ontnemen. Een top 10 in de ronde van Spanje. Ja, dat de, de, denk ik ook, ook dat hij gewoon uh, dat goed heeft gedaan. Als hij gaat aanvallen, vers, verspeelt hij die plek. En dan is hij nog niet uh, zeker uh, dat hij die rit gaat winnen. Nee, dat is dat hink op twee gedachten Ja, hink op twee gedachten. Hey, Bauke Mollema, wat, wat, wat heb je daarover te zeggen? Is zelt hij toch teleur? Um, hij stelt nu teleur, maar goed, uh, je moet het uh, met vooruitziende blik doen. Hij heeft zich de laatste uh, week natuurlijk niet meer tot het uiterste hoeven gaan. En in voorbereiding op een WK is dat wel goed. Uh, hij heeft natuurlijk uh, als enige Nederlander in de lastige klassieker... zoals Amstel Gold Race, Luik, Luik, heeft hij het goed gedaan. Dus mm -hmm. ik, uh, ik kan er wel eens goed uitpakken. Oké, okay. nou kijk, dat, dat, dat. we gaan het allemaal noteren. <laughs> uh, dan, dan nu even naar uh, de, de doelstelling van de Rabobank... Ja, die wilden een goed klassement, maar die wilden toch eigenlijk ook wel die rit zeggen. Dus dus... Dat, ja, hink op dat, twee laat, gedachten, dat is lastig. De Kijk... De laatste dag uh, gaan vanwege Tandam die dan top 10 kan rijden. Ja, goed, er zitten natuurlijk nog meer uh, renners in die ploeg. Maar um, ja, wat ik al aangeef, het is natuurlijk een hele aparte ronde. We hebben steile berg op aankomsten en massasprints. Dan blijft er natuurlijk uh, een paar kruimels over. En uh, misschien had er wat meer in gezeten. Maar oh, ja. uh, goed, we hebben heel veel gezegd over de Rauwbank in de Tour. Maar ik, ik denk dat ze het hier toch wel uh, een goede ronde ja. hebben gereden. En jij noemde net al John Degenkrop. Pakte vandaag zijn vijfde ritzege voor Argo Shimano. Het leuke is, dan bellen we al. Even met Koen de Kort. Uh, ik, ik heb hem wel eens een lijn gehad, maar, langs lijn, maar het is nu al dezelfde keer, uh, Koen. Goedenavond. Goedenavond. En van harte gefeliciteerd natuurlijk, want ja, ja, u hebt het weer geflikt, je jullie hebben het weer geflikt, hè? Jullie hebben het weer geflikt, ook in de slotetappen. Hallo, sorry. Kan je me horen? Nou. Ja, ik hoor je ah, weer. Het champagne zeker, hè? Ja, ja, dat, uh, dat inderdaad ook. Maar dat was deze keer niet uh, oorzaak, denk ik. <laughs> Heb jij in je leven zo, veel, zo vaak uh, champagne opgehad? gehad? Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Het is echt uh, ongelooflijk. We uh, moeten het uh, dat nou vijf keer uh, winnen. We waren uh, al heel blij geweest met één keer. Maar ja, uh, ja het, is echt, uh, het komt allemaal bij elkaar, zeg maar. Hoe ging het vandaag in sprint? Ja, we hadden uh, weer een goed plan gemaakt. Uh, maar, uh, ja, we moesten natuurlijk ook een beetje mee controleren om te zorgen dat het uh, ook een massasprint zou worden. Want, ja. Ja, veel ploegen kijken natuurlijk naar ons. En, uh, ja, we hadden het plan gemaakt om uh, bij de eerste vijf uh, de laatste bocht op één kilometer uh, in te draaien. Ja, we gingen als derde, vierde en vijfde erdoor en uh, nou, dan wisten we ook gewoon dat we het vanuit daar uh, zelf kunnen doen. Dus, ja, Simon Geske ging uh, voor mij aan uh, waardoor ik uh, eigenlijk uh, John in perfecte stelling kon brengen uh, in de laatste 200 meter. En uh, die, uh, die maakt het gewoon weer af. Hoe is dat, uh, Koen, om, om, om in zo'n ploeg te rijden waar, waar het zo lekker gaat, waar iedereen naar kijkt... En, ja, en, en dus... dat je het gewoon weer doet. Hoe is dat? Wat ja. voor gevoel geeft dat? dat moet... Ja, het is natuurlijk hartstikke mooi dat het dat het dan toch gewoon weer, uh, weer lukt. Het is uh, het is niet uh, niet makkelijk omdat iedereen naar je kijkt. En uh, ja, het is eh, uh, om het zomaar even te zeggen, ook één keer gelukt om, uh, om ons te laten verliezen. En ja, nou, dat was natuurlijk voor een gedeelte uh, uh, door, door ons, omdat uh, ja, zelf misschien. Uh, een klein beetje aan het scherp te missen, maar uh, okay. ja, dat hadden we vandaag weer helemaal terug. En ja, dan, uh, dan kunnen wij blijkbaar met deze jongens zo goed uh, de wedstrijd uh, controleren en het sprint neerzetten dat uh, ja, eigenlijk een beetje onklopbaar zijn. En Dat heb je tegenwoordig een fenomeen die je eraf maakt. Ja, ja, absoluut. Het is echt uh, te gek voor woorden. Um, op het WK zien we daar ook terugkendelijk drop. Ja, eh. Uh, uh, John uh, zal er uh, sowieso staan en ja. ik hoop dat ik er ook voor, uh, voor Nederland uh, bij zal zijn. Maar dan, uh, dan rijd ik niet voor John, dan rijd ik voor Nederland. Dat dus, uh, dan zijn we toch even de rollen anders verdeeld. Wanneer hoor je dat, of je erbij zit? Dinsdag wordt de selectie bekend ah, okay. dus dan, uh, dan zullen we het uh, allemaal horen. Ben je weer gewoon weer? Hartstikke leuk. Ah, Oké, okay. Koen, dankjewel. je wel voor je Graag gedaan. Bye bye. Uh, ja, praten we even verder met Bart Voskan. Ja, uh, toch prachtig, hè? die Nederlandse ploeg die dan zo'n bepalende rol speelt in zo'n ronde. Ja, ik vind het gewoon, ja. gewoon natuurlijk hartstikke mooi. Want laat we eerlijk zijn, het is relatief natuurlijk niet de grootste ploeg die er is. Maar ze hebben wel uh, ja, de twee beste sprinters op Cavendish, nou, denk ik, in de ploeg. En daar, daar, daar bouwen ze die hele ploeg omheen. En het loopt en het werkt en, ja, en het Kittel, draait goed. Kittel heb je hoor, natuurlijk ook. Ja, wel. Kittel heb je. Ja, daarom Kittel, Degenkoop. Die die rijden allebei die relatief nou, ja, klein. Het wordt ondertussen natuurlijk een grote ploeg. Als je vijf ritten kunt winnen, dan hoor je bij de grote jongens. Ja. En ik, ik, ik, uh, ik, ik hoop dat ze die lijn voor kunnen zetten. Ik heb het idee dat, uh, dat Marijn Zeeman daar een uh, grote vinger... in. De pap heeft. En die gaat helaas weg daar. Ja, Wat gaat hij doen? Hij gaat naar Rabobank. Ja, hè? De <laughs> dus ja, de vraag is op welke positie terecht komt. Ja, dus ik wel... ben daar nou een beetje over het filosoferen geweest. En, ja, ja het, he, afgelopen vrijdag kwam natuurlijk het nieuws naar buiten dat breuk weg is. Is dat dan 1-1-2? Ja, ik denk uh, als ze Marijn Zeeman op die plek zouden zetten... wat, wat ik niet weet, wat, uh, wat, uh, maar wet, wat wel zou kunnen... is dat een, denk ik, een hele goede zet. Ik heb hem in 2005 bij Skill meegemaakt. Toen was hij nog jong en komende. En die jongen zo ambitieus. En ik begrijp uit de verhalen van de jongens dat ze zo gek met hem zijn. En het is wel iemand met charisma. Het is ook nog iemand die voor de klas heeft gestaan. Dus die heeft gevoel met, uh, met, met die jongens. Didactiek, zit het wel goed bij ja, hem? dat zit gewoon helemaal goed. Dus ik, ik hoop dat het iemand is die, uh, die op zo'n plek zou komen. Ja, was jij nog verrast door het nieuws van Breuking? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik denk ook niet, uh, niet om Erik, een hele aardige jongen. Maar ik denk uiteindelijk dat je gewoon moet kijken, oké, okay, het is natuurlijk een, een managementfunctie. En als het blijkt dat het gewoon niet loopt zoals het moet lopen, dat je gewoon eerlijk moet zijn. en moet zeggen, oké, okay, hier gaan onze wegen scheiden en ja. we gaan uh, vers bloed erin zetten en we gaan uh, een andere richting op. En ja. dan moet je soms afscheid nemen. Ja, want hij was natuurlijk al technisch directeur geworden, hij was, hij was geen ploegleider meer. Dat was ook al een teken wellicht of vind ik ben nou te cynisch. Ja, ik had toen het idee dat je uh, na de, de Rasmussenzaak, dat uh, Erik is natuurlijk wel heeft zijn uh, verdiensten in de sport gehad. En ook voor de Rabobank, dat ze hem eigenlijk niet kwijt wilden. En dat dat uh, de plek is waar ze hem uh, goed neer konden zetten. Dus een beetje weg uit de auto, maar wel uh, in, het, in de organiserende functie. Maar uh, ja. ja, helaas uh, lopen de wegen nu uit elkaar. Ja, uh, er wordt gesproken over structuurwijziging bij die ploeg. Je, betekent dat wellicht ook nog wat voor verhoudingen, verhoeven? Ja, daar zal wel wat geschoven worden. En uh, kijk, Verhoeven die zit natuurlijk nog niet zo lang bij de profs... en ik nee. denk dat het wel een goede is om daarbij te houden... want die heeft eigenlijk de hele ontwikkeling van de jonge gasten meegemaakt. Die jongens, en uh, die hebben ze wel hoog zitten, dus die zal, uh, die zal denk ik wel blijven. En, uh, ja, ja. Het zou me ook wel een beetje verbazen als Adrie weg zou gaan... want Adrie is wel een gerespecteerde man binnen de ploeg... en daar hoor ik eigenlijk weinig slechts over. Goed, In de wandelgangen wordt in ieder geval Jeroen Blijnen even genoemd... als een van de nieuwe ploegleiders. Maar tegenover collega Steven Daleboud wilde hij daar niet al te veel over kwijt. Ik heb ook begrepen dat er veel veranderingen gaan plaatsvinden. En, uh, ja, verder kan ik daar niet, niet veel op zeggen. Bij jouw naam wordt dus genoemd als ploegleider bij de mannenploeg. Zou, zou dat, dat klinkt op zich misschien wel logisch. Hè? Ik heb ook gelezen dat mijn naam daar genoemd wordt. En, Je kent het mannenpeloton? Uh, ik ken het mannenpeloton. Het is natuurlijk wel een keer een doel om uh, een keer bij de mannen te gaan werken. Maar uh, op dit moment is dat niet, uh... ja, speelt dat nog niet. Nee. Oh, het speelt nog helemaal niet. Het speelt nog helemaal niet. Waarom wordt, waarom wordt er geheimzinnig over gedaan? Want de, de, de Rabobankploeg reageert ook niet hè, op, op, op al die verhalen die nu dit weekend in de media verschijnen. Ja, volgens mij, is, als ik over zou stappen of misschien wel een andere profploeg zou gaan... dan zou ik eerst een contract getekend moeten hebben voordat ik iets kan zeggen. Ja, zover is het dus nog niet. Uh, ja, zou het een goede zijn, Blijlevens? Of zeg je nou, laat maar even rijpen, het gaat goed met Vos? Nee, ik, wat Jeroen zegt, Jeroen is een hele ambitieuze jongen. En uh, als hij ergens voor gaat, dan gaat hij ergens voor. Dus de uitdaging zal bij de mannen liggen uiteindelijk. Want met Marianne heeft hij uh, nou ja, al zoveel gewonnen. Dus hij zal er voor zichzelf zeker aan goed doen om over te stappen. En ik, uh, als ik hem een beetje beluister, en ik ken hem natuurlijk wel langer... kan hij er op dit moment niet zoveel over zeggen. Er is nog geen contract getekend, maar het, denk ik denk wel uh, dat hij die kant op gaat. Oké, okay, ja, nou, we, we zijn benieuwd. Uh, maar met Marianne Vos heeft hij nog wel even een cluster klaar, hè? Want hij wil met haar natuurlijk de, titel, de wereldtitel grijpen. Ja, en een bijzondere wereldtitel in Nederland. Dus dat zou het feestje na de Olympische Spelen helemaal compleet maken. Dus het zou een leuke afscheid voor Jeroen zijn... als Marianne natuurlijk in Limburg straks nog even wereldkampioen wordt. Is het parcours geschikt voor haar? Voor ja, Fox? absoluut. Ja, welke parcours is niet geschikt ja, voor haar? Maar... Nou ja, een, een vlakke tijdrit is voor haar geloof ik wat ja. minder geschikt. Maar voor de rest, de tijdrit zit ook de, de Kouwberg op, op het einde in. En ze heeft natuurlijk de, de Holland Ladies Tour heeft ze nu gewonnen. Met een gelijkwaardige finale. En ik heb, haar, ik heb de beelden teruggezien... Hoe ze de Kouwberg oprijdt. Nou, ik denk dat menig man haar, uh, haar niet zou kunnen volgen. Ik zeg ja. momenteel zeker niet. Dus zij trapte zo'n verschrikkelijk verzet. Dat is gewoon uh, bij de mannen af. Dus ik, uh, ja, daar, daar maakt ze denk ik ver uit de grootste kans. Kijk er nu al naar uit. Kijk Bart, er zeker naar dankjewel. uit. Dankjewel, Mag Bart Voskamp. Nog een uh, zwembericht komt binnen. Dan nog ik Zit haar Zwemcarrière voort. De tweevoudige Olympisch kampioen van Londen... hervat morgen al de training. Kromie Jojo overwogen een jaartje vrij af te nemen... maar liet het bij een vrij korte vakantie. Is heel iets anders dus. En ze gaat de komende maanden uh, wel langzaam opbouwen... met voorlopig als doel de WK-lange baan... volgend jaar in Barcelona. I spend my time watching.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 strength of a turn and a tide, or oh, the wind's so soft at my skin, yeah, the sun's so hot upon my side. Or oh, looking out at this happiness I surfed all between the sheets, or feeling blind, Realize realized all I was searching for was me. It's like wildflowers Oh, the demons are changed Ben Howard, keep your head up. Peter Hanson heeft het KLM open op zijn eerlijst bijgeschreven. En hij is daarmee de eerste Zweedse winnaar van het Nederlands grootste golfevenement. Hanson was tot de 18e en laatste hol op de Hilversumse hier verderop... in een spannende strijd verwikkeld met de Spanjaard Pablo Larrazabal. Maar de Zweed sloot sensationeel af met een eagle... en daar had Larrazabal geen antwoord op. En Hanson was tol blij met zijn overwinning always a dream to win you know when you see that last putt go in and you I kind of knew that it was going to be hard for Pablo to to make three up for last to to uh, force a playoff so it's just Always such a nice feeling and especially this week you know with with how things have been and you know with my son being a little bit ill and managed to you know get over that and he's he's he's getting better and better which is the most important thing so it feels nice. Ja, Hanson heeft het over zijn zieke zoontje die had een virusinfectie. en toen Hansen dat hoort, hoorde wilde hij eigenlijk heel snel terug naar huis naar Zweden. Hij deed het niet en pakte dus de titel en het gaat ook nog weer goed met zijn zoontje. Dat is een uh, dubbel plus. Gaan we nu naar de beste Nederlander op de kabel? Open. Een bijzonder verhaal is dat, want zo ben je na een paar magere jaren bijna vergeten. En zo zet je jezelf weer op de kaart. Ik heb het over Richard Kind. Hij speelde in Hilversum het toernooi van zijn leven. Met vijf slagen onder par. En het leverde een 21ste plaats op en zo'n 20.000 euro. En Kind was dus de beste Nederlander. Want de spelers als Robin Jan Derksen, Maarten Weber eindigden ruim buiten de top 25. Hij hoopt zijn profloopbaan nieuw leven in te blazen met deze... Uh, met de overwinning is het niet met deze prestatie... maar hij vertelt eerst over het gevoel van de slotdag. Ja, Het voelt als je, als je goed speelt uh, en met zoveel mensen erbij... en op een uh, belangrijk toernooi dat je... Um, alsof je gewoon in je eentje speelt of met een vriend... en dat je uh, gewoon de ballen slaat zoals je ze ook in een oeverronde slaat... en niet dat je gaat nadenken van ja er staat nu iets op het spel. En uh, zo heb ik eigenlijk deze week... Bijna elke bal geslagen. Gewoon heel ontspannen. En uh, nou, dat is een lekker gevoel. Nou, de mensen die jou volgden, ik hoorde collega's die zeiden ook... hij oogt ontspannen. En er zei ook iemand, ja, misschien zat hij wel in zo'n zo zone. Zo'n gebied waar je ja, in zit in je eentje... en waar je geen last hebt van de buitenwereld. Dus zat je in zo'n zo zone? Uh, sommige ballen wel, denk ik. Uh, ja, Dat is moeilijk. Dat weet je vaak achteraf niet. Maar ik denk sommige ballen wel. Omdat ik... Uh, ik uh, was goed aan het kijken naar mijn doel en uh, af en toe reageerde ik gewoon erop. Dus ik sloeg die bal en ik was helemaal niet uh, met dingen bezig van buitenaf. Maar af en toe ook wel hoor, daar hoor je ook dingen of telefoons afgaan of mensen roepen. Dus uh, in de zone was ik niet, uh, dat is ook moeilijk om de hele dag uh, te zijn. Maar af en toe denk ik dat ik wel in de zone was, ja. De laatste stand van zaken was dat je van 21 naar een gedeelde 20ste plek was gegaan. Dat scheelt geloof ik weer acht of 900 euro. Maar wat ga je doen met 20.000 euro? Nou, ik ben heel zuinig, dus uh, waarschijnlijk niks op de bank zetten, hoewel dat ook niet uh, heel uh, zeker is. Moet er moet nog wel belasting betaald worden vermoedelijk, maar goed, daar hebben we het even niet over. Wat het geeft aan dat je het goed gedaan hebt. Ik bedoel, je hebt al eerder gezegd, en ook ja, hier vanmiddag weer, van het geeft mij toch ook het gevoel dat ik nog niet klaar ben op dat internationale podium. Hoe zou nou die weg eruit moeten zien om terug te gaan naar die tour? Is dat alleen die qualifying school of, of je zal ook begeleid moeten worden daarbuiten, gesponsord moeten worden, dat soort zaken? Uh, ja, ja, stel dat ik volgend jaar op de Challenge Tour uitkom of op de Europese Tour. Dan, uh, dan moet je wel sponsoring hebben, ja. Dus uh, als er mensen zijn die zich aan willen melden, die zijn van harte welkom. Wat is nou waarvan het verhaal dat je nog ergens achter de bar gestaan hebt een periode lang? Helemaal niks mis mee, hartstikke leuk. Maar het, is, het staat mijlenver weg van, van dit topsportniveau. Uh, ja, dat klopt. Ik heb in, uh, rond kerst, voor kerst, rond Oud- en Nieuw, heb ik achter de bar gestaan. Uh, volle maanden in Leidschendam uh, was ik barman. Dat was wel een uh, aparte ervaring, omdat het, uh, het, het, je kan het bijna vergelijken met golf... omdat je af en toe ook onder grote druk staat. Het was meer omdat ik had uh, een paar maanden niks te spelen... en ik wist dat ik uh, die Challenge Tour niet ging spelen begin vorig jaar. Dus ik dacht, ja, waarom uh, zou ik nu uh, gaan oefenen... als ik uh, misschien wel zes maanden geen toernooi heb. Dus toen dacht ik, nou en ik wilde even niet uh, gaan golfen. Dus toen ben ik achter de bar gaan staan... Uh, uh, de eigenaar was een bekende en uh, nou, ik kon daar uh, gewoon een paar maanden werken. Maar ze begrepen het niet helemaal. Want ze vroegen van, uh, maar wat doe je dan de rest van de dag? Of uh, speel je ook wel eens in het buitenland? En toen zei ik, ja, ik speel eigenlijk nooit in Nederland. En dat vonden ze allemaal wel heel apart. Ja, Richard Kind vertelde dat tegen onze verslaggever Ragnar Niemeyer. We gaan even naar Marcella Meske. Marcella Azarenka Williams, de finale op de US Open. Zijn ze al begonnen? Nee, het duurt allemaal lang. Het uh, volkslied van Amerika werd uh, gespeeld. De vlaggen werden uitgerold. En uh, de dames zijn inmiddels uh, gearriveerd. En ze gaan nu pas beginnen oh. aan hun uh, vijf minuten durende warming-up. En het was wel aardig om te zien dat uh, de. De TOS van de wedstrijd werd verricht door een oud-Amerikaans tenniskampioen. Jennifer Capriati zag er trouwens heel goed uit. Dat is ja. wel eens anders geweest. Dus die verrichtte de TOS. En dan kunnen we nu gaan beginnen met die vijf minuten warming-up. En ja, dan de best-of-three finale. Wij spreken je later weer. De Nederlandse honkballers hebben het derde duel op het Europees kampioenschap in eigen land verrassend verloren. Tsjechië was in het tiebreak met 3-2 te sterk voor de regerend wereldkampioen. Het is een nederlaag die nog geen grote gevolgen heeft, maar hij kwam toch aan bij Oranje. Tweede honkman, Nick Urbanus, hadden we dan ook niet verwacht. Een uh, nederlaag verwacht je nooit natuurlijk. Je probeert altijd uh, positief uh, te verwachten. Maar het kan je natuurlijk gebeuren en dat doet wel een beetje zeer nu... Uh, ...natuurlijk tegen Tsjechië met deze ploeg die wij hebben, dus dat doet wel eventjes zeer nu. Waar lag het aan dat het vandaag misging? Uh, ja, op de juiste momenten deden we het vandaag niet. Uh, afgelopen twee wedstrijden deden we dat juist wel... En vandaag uh, deed dat jammer genoeg niet. De pitching was natuurlijk geweldig. De Eerst werd ik uh, acht innings. Uh, Soerbaran gewoon een geweldige start. En toen kwamen wij net niet op de juiste momenten door jammer genoeg. En dat, uh, ja, dat doet ons zeer. Dan uh, zitten we in de negende inning. Twee man uit. Jij komt uh, aan de slag. En maakt Tsjechië een veldfout. Daardoor uh, halen we de tijdbreak in. Neem ons nog even terug uh, naar dat moment. Ja, het is... Uh natuurlijk altijd wel een beetje druk dan, hè? Je moet dat punt binnen proberen te krijgen. Maakt niet uit hoe. Of het nou een hit is of een veldfout of wat dan ook. Ja, je probeert dat punt binnen te krijgen. En, uh, dus je probeert het bal echt in het spel te brengen. En, uh, ja, ik sloeg hem en ik deed mijn hoofd gewoon naar beneden rennen. en rennen. Uh, ja, de reactie van het publiek hoorde ik inderdaad dat hij een uh, fout had gemaakt. Dus dat voelt goed natuurlijk. Maar dan moet je nog weer door. Hè? Het staat op eens 1 een En dan krijg je die tiebreak, wat heel lastig altijd is. Dus ja, vergeet je alweer gauw, eerlijk gezegd. Moet je weer door met, uh, ja, met de volgende actie. En wat gebeurt er dan in zo'n workout als de tijdbreak uh, loopt? Ja, de adrenaline begint in wat, uh, wel altijd uh, uh, een beetje op te, op te komen natuurlijk. Ja, iedereen pept, zich, pept elkaar op en uh, echt elkaar een beetje pushen om uh, ja, de strijd te winnen. En hier is dan het gevoel van, uh, eigenlijk mogen we dit als wereldkampioen niet verliezen? Uh, ik denk niet dat iemand daar over, uh, ooit over naar heeft gedacht, maar ja, je wil altijd winnen natuurlijk. Elke dag, maakt niet uit tegen wie. Of... Dat je een wereldkampioen bent of niet, je wil gewoon winnen. Dus iedereen geeft 100 procent ja, Vandaag was het nog niet genoeg. Persoonlijk, jij hebt de overstap gemaakt naar Amerika. De organisatie van de Texas Rangers. Ik denk dat je doel is Europees kampioen worden. En daarna? Uh, ja, ik focus me inderdaad hier nog uh, nu even op. En dan daarna kijken we uh, wat verder gaat. Ik focus me, nu, focus me nu op het Nederlands team. Ik heb het echt naar mijn zin hier. En ik wil uh, erg graag Europees kampioen worden. Dus uh, mijn focus is nu op het Nederlands team. Hè. Focus morgen eerst op Duitsland. Ja, zeker, ja, precies dag per dag. Vanaf nu uh, ja, wordt het wel een serieuze boer, dus uh, we zullen zien. Ja, Nick Urbanus inderdaad, de zoon van Charles Urbanus. Hij is de tweede honkman van het Nederlands hongbalteam. En hij sprak met Rutger Hekman. Polinisch met een van hun grootste hits: Can't stand Losing You. Ja, geen divisie voetbal dit weekend. Maar er was genoeg te beleven. Het sportweekend op muziek. Een fraaie tweede slag en daar gaat dan zijn bal van een meter of zeven acht ziet er goed uit. Heeft de goede snelheid en hij maakt hem ook. En dat betekent dat de vuist de lucht in kan bij deze Peter Hansom. Het uh, staat op knappen hier hoor in de koers. Contador heeft het moeilijk. Alberto Contador heeft dinsdag die rode trui overgepakt van Joaquín Rodriguez. maar heeft het nu moeilijk op de beklimming. Kijk, nu gaan we wel iets unieks krijgen hoor, want de hoofdscheidsrechter roept zijn uh, scheidsrichters bij elkaar. Het zal toch niet gebeuren? Het zou uh, ja, eigenlijk belachelijk zijn als ze dit gaan uh, terugdraaien... Het podium was van Nederland. Dit is belachelijk. Hij gaat de hele situatie terugdraaien. Het hele circuit van Faenza was van Nederland. Want de fans waren met Jeffrey Herlings meegekomen. De met nummer 84 om zijn MX2 wereldtitel te vieren. Ik heb dit nog nooit. En ik doe dit, uh, ben ik nu een jaar of ja, 32. Kan ik nog nooit meegemaakt. Echt je... niet. Nog nooit heb ik dit gezien. Peter Hansson, kunnen we nu alvast uitroepen... ...tot de kampioen van het KLM Open 2012. Jeffrey Herlings, de vierde Nederlandse wereldkampioen in een motocross solo klasse. Daar komt Contador over de streep. Nou, die valt echt helemaal op. Echt iedereen om me heen zit ook te kijken. Wat is dit? Dit is geen regel. Ze moeten echt allemaal zo'n beetje aan het zuurstof gebracht worden. Want dat zie je gewoon aan die mannen. Helemaal leeg gereden, snakken na. Aan het... het wordt gewoon teruggedraaid. Belachelijke situatie. En die houdt kan vast dat sportweekend op muziek. Eerste slagenwisselingen komen eraan, denk ik, bij de US Open. Marcella? Uh, nou, bijna. Jongen, dames... jongen, doe het lang, zeg. <laughs> nou, nou, nou, ja. He? Ze lopen inderdaad hier een beetje achter. Maar gelukkig geen regen in de lucht. Het is mooi weer, gaatje of 25. Blauwe lucht. Schaduw komt nu zelfs over de baan. Het zit uh, nou, behoorlijk vol, bijna helemaal vol. Dus dat betekent bijna 24.000 toeschouwers. En uh, ja, die, uh, die zijn er klaar voor. En uh, de dames nu eindelijk ook. Uh, Victoria Zarenka loopt uh, naar uh, de kant om uh, te retourneren. En dan komt uh, Serena Williams uh, in actie. Zij begint met de service. En uh, ja, daarvoor is het oppassen geblazen. Ze is de beste serveerster van de 128 okay. vrouwen die meedoen. En uh, 50 aces heeft ze al uh, geslagen. Dus we gaan van... Ja. Start. Wij zijn er klaar mee. Het was langs de lijn. Maar u kunt maar zelf gewoon horen hoor. In de programmering hier op Radio 1. Zamter. Het oog, het oog met Jon Jansen van Gala. Dag. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012. Met elke ochtend een lijsttrekker in het NOS Radio 1 journaal.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 Geen koeien op stal, maar koetjes en kalfjes in de wijn. Kies partij voor de dieren. Nederland is een belangrijk veeteeltland. Maar het welzijn van dieren in de veeindustrie komt steeds meer in de knel. WSPA wil dat de politiek voor onze landbouwdieren opkomt. Jij ook? Stem dan deze verkiezingen diervriendelijk. Kijk snel op dierenkieswijzer.nl